VN-organisatie UNESCO kende hem de titel Wereldboodschapper van Vrede toe. Facundo Cabral is 74 jaar geworden. Het weer, vanochtend veel zon, maar in het noordwesten ook wolkenvelden en kans op een bui. Vanmiddag ook op andere plaatsen wolkenvelden en dan kan ook in het zuidoosten een bui vallen. De temperatuur loopt op tot 19 graden aan zee tot 23 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Vous Hollanders, en gek aan de pimpas. Alles betalen jullie, Bon, Maar in Vive la France kan jullie ineens betalen met de geld content. Waarom? Overal waar u hier het logo de Maestro ziet, is gratis betalen met de pimpas die mogelijk Net als aan de maison. Dus ook de baguette, de fromage en quelque in mijn supermarkt. supermarché. is heel goed, ouais? Maestro. Overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl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 Dit is Radio 1, EO. Dit is De Zondag. Het anker. Goedemorgen en mooi dat u luistert naar Dit is De Zondag. Het programma waarin ik elke zondag een uur lang een inspirerende gast spreek. En vandaag gaan we naar deze sfeer. Als u ooit wilt... Emigreren Denk eens aan De Veluwe Als u ooit wilt Recreëren Denk eens aan De Veluwe Want het is daar Zo prachtig En de taal ben je gauw genoeg machtig ooit Het is daar zo prachtig. En de taal ben je gauw genoeg machtig. Vandaag is onze gast uh, Veluwe-kenner Bertus Maasen. Een hele goedemorgen. Goedemorgen. Um, even over die taal. Spreekt u Veluws dialect? Ja, ik spreek Veluws dialect. Ja. Wij gaan dat nu niet doen, want dan nee, heb je vaak wel niet. ondertiteling nodig. Hè? Dat ah, valt wel mee, valt wel mee. Het valt wel mee. Groningen is erger. Wellicht komen we daar ook nog aan toe. We hebben u uitgenodigd omdat u net uh, samen met uw vrouw een boek heeft uitgebracht. Ik heb het uh, hier voor me liggen. Over het grootste landgoed van Nederland. De bossen van het kroondomein Het Lo. En dat is niet zomaar een uh, landgoed. Want het kroondomein is eigendom van de koninklijke familie. En bij die bomen horen verhalen. En u kunt, zijn, kunt die verhalen met veel passie vertellen. Uh, en niet in de laatste plaats omdat u oud-onderwijzer bent uh, geweest. Uh, en u houdt ook nog steeds lezingen. Bent u een uh, onderwijzer bij wie de vertelkunst met de paplepel is ingegoten? Ja, dat werd in de tijd op de kweekschool, zo heette de ja. opleiding in de tijd... en nu is Pabo, de kweekschool, uh, werd er aandacht aan besteed dat je een behoorlijk verhaal kon vertellen. Uh, dan had je die platen van Isings voor het bord hangen. Ja. En uh, de, de Noormannen bij Doorstad, ik noem er maar één... En daar moest je dan een verhaal bij kunnen vertellen. En dat hebben, we, dat hebben we geleerd, dat hebben we geoefend. En ik mag graag vertellen. En ook wel eens te breedspraakig, maar dan houdt u me maar in top. Oké, okay, nou dat, uh, dat zal voor mij altijd lastig zijn natuurlijk... om een, een onderwijzer te onderbreken. Maar we gaan het gewoon, uh, we gaan het gewoon doen. Uh, als u wilt reageren op deze uitzending, kan dat. En dan kunt u terecht op onze website. Dat is eo.nl slash Zondag. En u kunt ook een mailtje sturen. En dat kan naar ditistezondag.eo.nl maar we gaan uh, van het internet af Wij gaan naar uh, de Veluwe. U bent, daar, uh, u bent daar lyrisch over. U kunt daar helemaal enthousiast van worden. Waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik niet. Dat komt natuurlijk ook omdat je er gegroeid bent. Uh, omdat je het ook van huis uit meekreeg. Maar uh, nou, wat is de charme daarvan? Wat, wat... De charme daarvan, dat, ge dat gedeelte, het kroondomein... is de charme, vooral de rust. Uh, je komt er nog weinig mensen tegen... Uh, een hele grote variatie aan bossen. Uh, er hangt nog altijd een beetje mystiek over dat gebied. Want, wat, het, is, het is niet zo erg bevolkt door mensen. Dan komen er niet zoals op de Hoge Veluwe zes, 700.000. Je komt er wandelaars en fietsers tegen, maar dan houdt het om je op. En waarom komen er zo weinig mensen? Weet ik niet. Uh, toegangsbeleid is altijd vrij uh, terughoudend geweest. Uh, eigenlijk wordt uh, het gebied een beetje gesymboliseerd... door de grote afrastering van 80 kilometer... Omheen staat. Oh. En daar zitten niet zo verschrikkelijk veel gaten in. En men is heel erg terughoudend met publieksacties. Toch willen we daarentegen witte fietsen, allerlei toestanden. Yeah. Uh, onder andere excursies en dergelijke. En het bezoekerscentrum, dat zult u op uh, het kroondomein niet vinden. De bezoeker wordt toegelaten en daar is er eigenlijk mee gezegd. Maar het is dus eigenlijk ook gewoon een optelsom van een heleboel bomen, wat niet heel erg bijzonder is. Nou, dat is wel bijzonder. In de ah. eerste plaats het gebied, de manier waarop het ontstaan is. Uh, en in de tweede plaats is er altijd nog, en dat lokt veel mensen, een wildrijk. Ah. Ja, mensen... En velen... je, kan er wel, je kan er wel veilig rondlopen? Ja, waarom zou je niet veilig rond kunnen lopen? Nou ja, na nou een storm met vanwege... zwijn. Aanstomend zwijn, ja, ik hoorde bij de intro die jullie hadden. dan hoorde ik aan het begin een varken knorren en aan het eind. En dan heb ik me afgevraagd. bij welke boerderij die jullie hadden opgenomen. Want er is geen varken om Oké, die spreekt een ander dialect. Ik geloof niet dat wij dit zelf hebben opgenomen. Ik nee. denk ook nog dat het in een tijd is gemaakt dat, dat we nog geen schermen voor ons hadden in een studio. Um, maar ga toch even nog naar die tijd, want ook in de jaren 50 is er, een, uh, is er op de nationale zender aandacht besteed uh, aan de Felixe bossen. Ik weet niet of er een varkentje bij zat, maar het klonk vroeger in ieder geval zo. Zo ver van de weg af en zo ver van de grote stad, dan vind je hier toch die echte ongerepte natuur. Het is allemaal even prachtig en dat niet alleen. Een bijzondere aantrekkelijkheid is natuurlijk dat in dit natuurreservaat het edelwild leeft. Het is hier lang geen artis en dat mag wel eens gezegd worden. Er zijn zo van die mensen die komen hier zomers met apenootjes naartoe. Maar zo makkelijk is het niet om die beesten te gaan betrappen bij die voederplaatsen. En dat moeten we dan ook wel even goed fixen. En daarvoor hebben we natuurlijk de steun hier van de mensen zelf gekregen van het natuurreservaat. Ik zie u enerzijds een beetje aanstaan op het is hier natuurlijk geen artis. En uh, dat het vrij moeilijk is om dat, dat wil te zien. Daar kijkt u een beetje... Dan kijk je een beetje bij van nou, dat is niet helemaal waar. Nee, dat is inderdaad niet helemaal waar. Of helemaal niet waar. Nee. Als je op de Hoge Veluwe komt, dan... Uh nou, dan moet het al helemaal mislopen. Wil je niets zien, ook overdag niet. Dat lukt altijd. Daar werkt men ook op. Hè? Ja. Het is aantrekking voor het publiek. Dus zorg je dat het publiek wat te zien kan krijgen. In het kroondomein ligt de zaak wat, wat anders. Dan moet je... Het gebied is ook veel groter. Het is twee zo groter als het Nationaal Park, de Hoge Veluwe. En daar moet je inderdaad wat meer moeite voor doen. Maar ik vind eigenlijk... Dat vind ik ook de charme. Als je eens een poosje shout. En je ziet dan plotseling iets. Je moet er wat voor doen, vind ik. Maar moet je er heel vroeg voor je bed uit? Of moet nee, je wat dieper luk, het bos in? Dat lukt ook overdag. dat lukt ook overdag wel. Maar het mooiste is natuurlijk... ...s morgens. En uh, kun je niet zo vroeg je bed uitkomen... ...dan is het s'avonds ook heel erg geschiet. U had het net over die mystieke sfeer die er, die er hangt ja. bij het kroondomein. Is dat het enige bijzondere? Nou, het bijzondere van het gebied is natuurlijk uh, de, de vrij hoge wildstand. Ja. Uh, het andere bijzondere is het, de uitgestrektheid, de grootte. Het is 10.600 hectare. Waar vind je eigenlijk nog zo'n uitgestrekt gebied? Ja. Toch nee, Zeker in Nederland niet. Dus je kan daar ook gewoon een dag rondlopen zonder iemand ja. tegen te komen? Dat lukt, dat lukt. Uh, vrij recent fietsen mijn vrouw en ik dan nog. En dan fietsen we zo'n drie kwartier, omdat we naar een jacht opzien wilden. En uh, dat was ergens midden op de middag over de Grindweg bij Wiesel. En we zagen niemand. En dat was midden op de middag. Zo. Dus dat kan. Wij gaan uh, luisteren naar een, uh, een stukje muziek. En dan gaan wij eens verder op ontdekkingstocht op de Veduwe.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 Brooke Fraser en zij zong een liedje over Jack Kerouac... de stoere voorman van de beat-generatie in de 50 jaar, Hij heeft ook een boek geschreven, On the Road. Ik moet u heel eerlijk bekennen, mij wordt ook gemeld... dat ik dat zeker nog moet gaan lezen. Dus dat, dat moet deze zomer maar eens een keer gaan gebeuren. Als u net inschakelt, een hele goede morgen. U luistert naar Dit is de Zondag. En mijn gast is vandaag Veluwe-kenner... Bertes Hij heeft een boek geschreven over de geschiedenis van het grootste landgoed van Nederland. Uh, dat zijn de koninklijke bossen van het kroondomein, het Lo. En uh, uh, dat het boek heet Groen door Oranje. Het Lo is ook een beetje bijzonder omdat het uh, door Prins Hendrik, de opa van koningin Beatrix, enorm op de kaart is gezet. Uh, nou ja, goed, daar, daar komen we om nog even over te spreken. In het boek uh, maakt hij heel veel gebruik van verhalen van mensen. De Oral History. De oral history, ja, de geschiedenis. Ja, ja. Ja. Aan de keukentafel. Aan de keukentafel. U bent echt in de dorpen rondom het ja. Lo, bij mensen aan tafel gaan Het Ja, gezeten? en al jaren, ik bedoel, het is al twintig jaar geleden dat ik bijvoorbeeld een 92-jarige Maasbos uit Uddel uh, interviewde. Hè? En die heb ik bewaard, die interviews. Maar niet met een mens ik gewoon onthouden. En die interviews deed u allemaal al voor dit boek? Nee, het is afhankelijk gewoon de belangstelling geweest. En ik hield een keer een lezing in Uddel over het kroondomein... en toen ja. kort daarop in 1992 bestond Uddel 1200 jaar... en toen hebben ze mij gevraagd voor het schrijven van een hoofdstuk... over de relatie tussen Uddel en het kroondomein. Uddel een uh, de grond van het kroondomein, en Uddel leefden vroeger bosarbeiders. Dus dat was duidelijk een economische relatie. Ja. En dat gaf ook wel wat, wat wrijvingen. Daar ben ik voor gevraagd, en een hoofdstuk geschreven. En eh, daarna is dus eigenlijk langzamerhand dat plan gekomen voor dat boek. Vindt u het belangrijk? Het is, je zou ook kunnen zeggen, ik duik de boeken in en ik schrijf een stukje... maar u gaat mensen spreken. Vindt u het belangrijk dat die verhalen... Ja, opgeschreven worden. vind ik wel. Want ik denk dat ze anders verloren gaan, onherroepelijk. Ik vind ook al dat ik al te laat geweest ben, Die was altijd te laat. Ja? Ja, ik vind bijvoorbeeld dat ik mijn vader te weinig gevraagd heb. Dan ben je op dat moment 30, 40, bezig met een carrière enzovoort, gezin. En dan denk ik nu wel eens, ik had hem dat nog moeten vragen en ik had hem dat nog moeten vragen. Uh, die, die geschiedenis van die gewone mens, die verdwijnt. En met met betrekking tot het kroondomein... is dat de geschiedenis van de mensen die in de Vrieskou... die boompjes hebben staan poten. Ja. Die hebben staan spitten bij slecht weer. Kinderen die verzuimden van school... om daarvoor een habbekrats... en daar moesten ze nog afgeven ook thuis... Uh, ja. een hele dag boompjes stonden te poten. En die, die geschiedenis vind je niet. De geschiedenis over Prins Hendrik vind je nog wel. De geschiedenis over een enkele belangrijke bosbouwer... vind je ook nog. Maar waar blijven degenen... die het gebied gemaakt hebben? Die zijn weg. En, en, en daar moet aandacht voor zijn, voor het afzien van mensen. Dat vind ik eigenlijk Dat komt ze toch op zijn minst toe. Ja. Nou, is Spreek of het Koninklijk Huis niet iets wat makkelijk gaat... Vaak is er wel iets van een geheimhoudingsplicht. Ja. Hè? Het bekendste geheim is het geheim van het Noordeinde. Er wordt niet ja. gesproken over ja. waar je met de koningin over spreekt. Ja. Hoe, hoe ging dat? Uh, op een gegeven moment moest ik dus dat genoemde hoofdstuk schrijven. Ja. En toen heb ik gezegd, ja, dat gaat wel als ik informatie heb. En uh, toen is uh, <coughs> via het uh, beheer van de Koninkhoutvesterij... Uh, is contact gelegd met uh, Den Haag en met koninklijk ik, ja. ik had al een keer of vier geprobeerd te vergeefs, maar door die verbinding is het gelukt om uh, daar naartoe te gaan. En mijn vrouw en ik zijn er op bezoek geweest en een inleidend gesprek gehad. En uh, dat liep goed. En uh, toen werden toen werd de deuren opengezet. Maar u ging naar het Koninklijk Huisarchief. Maar ja. dat kan in stilte gebeuren, kan niemand wat verweten. U bent bij mensen die keukentafels terechtgekomen. Ja. ja. Ja, u bedoelt... En, en als ze er niet, als ze, als ze niet echt over mogen vertellen, over als ze gewerkt hebben op het Mijn bijvoorbeeld, ja. dan is dat wel spannend. Ja, en het is dan zo spannend dat je ook niet moet komen met bijvoorbeeld een bloknoot of een, uh, een, een recordertje. Een Dat zijn dingen die ik nooit gebruikt heb. Heeft ze nooit gebruikt. En u ik kwam, kwam zelf dan... aantekeningen in mijn hoofd en ik praat, praten, praten. Mijn vrouw was vaak ook bij en buiten in de auto het en ander noteren. En ze wisten dat u bezig was met een ja. boek? Dat, weet dat wisten ze Althans, wel. eerst voor het hoofdstuk en later voor het boek. Ja, dat wist men wel. En ik heb ook uh, mensen die uit zichzelf kwamen. Uh, ik heb een klein zoon van een houtvest erop uh, Na heel veel moeite, moeite heb ik de man gevonden. En dan bel ik eerst op. Ja. En uh, niet eerst een brief. Uh, eerst een brief. En als ze niet reageren... En dan en dan laat ik het zoals het is. Dus ik overval ze niet per telefoon. Ik schrijf ze in een brief waar ik mee bezig ben. Maar uh, u zegt, u was op zoek naar het verhaal van een houtvester. Ik, ik, ik probeer ook een beetje een plaat te krijgen. Waar moeten die mensen staan in de rangorde van iedereen die daar werkt? Is dat uh, een arbeider of is dat een uh, leider? Uh, het was vroeger, nu is het iets veranderd. Er zijn wat lagen tussenuit. Maar er was een piramide. Bovenaan stond de opperhoutvester. Ja. Daaronder drie houtvesters. En elke houtvester had weer twee boswachters. En dan pas kreeg je de bosarbeiders. Oké, okay. en ja. u had het net over, u wilt, u wilt die verhalen ook van, van de kinderen... die de booms ja. geplant hebben, bent je ook echt bij die arbeiders en Ja, ik ben bij arbeiders geweest. Ik heb zelfs ooit een achterbureau gehad waarbij ik bij toeval ontdekte... dat ze op het kroondomein boompjes had gepoot. Ja. Dus daar heb ik een heel, het hele spannend, ik kon het ook schitterend vertellen... het verhaal helemaal laten vertellen. Dat ze als kind uh, daar uh, moest helpen. En dan waren de grote bosarbeiders, stevige kerels... die met zo'n plantweg, zo'n schop, daar een, ga een gat maakten. En dan liepen die kinderen erbij met een mandje vol tweejarige dennetjes. En uh, die stoppen ze in de grond. En aan de ene kant die flinke klomp van die bosarbeider. En aan de andere kant het kinderpootje. En dan zat het, uh, het bompje in de grond. En dan vertelden ze dat ze het eigenlijk wel schitterend vonden. Want dan was er schoft, hè, schaft. Ja. Uh, en dan uh, hout was er voldoende. Natuurlijk, en ja. dan renden de hele zaak naar het vuur toe. En dan hadden ze wit brood bij zich, wit brood met suiker, zoals ze dan zeggen. En dat prikten ze aan een stok, en dat gingen ze dan roosteren in het vuur. Ja. Dus uh, ik heb aan haar niet gemerkt dat ze eronder geleden heeft. Nee. Heeft ze ook mensen gesproken die heel dicht bij de koningin stonden? Ja, maar die afstand is toch altijd vrij. Prins Hendrik, daar, daar heb ik meer van gehoord. Die had meer, die had meer contact met, uh, met de mensen in het veld. Die was ook meer op het kroondomein. Ja, die, dat was zijn wereld. Ja. Uh, de man, uh, daar kunnen we veel over zeggen... maar ik heb altijd het gevoel gehad dat hij uh, dat uh, nogal leed onder, onder Heimwee... He, naar zijn verre vaderland, naar Mecklenburg... en dat hij in, in die groene wereld op de Veluwe... tussen die groene mensen, tussen de jagers, tussen de boswachters... Eh, dat, dat hij zich daar thuis voelde. Maar de mensen die u heeft gesproken over, over prins Hendrik... Dat, ja. daar kwam u dus wel redelijk dichtbij. Ja, daar kom je vrij dichtbij. Ja. Ik herinner me dezelfde Maasbos die ik net noemde... en toen ik vroeg naar prins Hendrik en die zei... het was een gouden kerel. Ze waren altijd ze waren verschrikkelijk positief over hem. Ja. En had bij de vorige generatie bosarbeiders ook niet het lef om iets negatiefs over Prins Hendrik te zeggen. Dus ze waren allemaal. Het is altijd nog ergens een liedje van Prins Hendrik dat hij het salaris verdubbelde. Dan ging het wel van twee kwartjes per dag naar een gulden, maar het was wel een verdubbeling. Dus, ja, dus dat leeft altijd nog. Dat was, uh, hij heeft daar grote indruk gemaakt. Heel grote indruk gemaakt. En met, terecht. Met, en terecht. We gaan zo nog even over, over Prins Hendrik Maar ik ben nog benieuwd naar dat, dat huisarchief. Want dat kan ook Dat, dat vertelt u net hè, dat u, dat u daar, uh, daarin mocht zoeken, snuffelen, onderzoeken. Dat is ook niet voor iedereen toegankelijk. Hoe? Nou, het, kwam het me val, daar terecht. Het valt eigenlijk wel mee. Ja. Die toegankelijkheid vind ik, vooral de laatste jaren. Ik dacht, ik hoor die indruk, als je met een goed verzoek komt... dan, dan heb ik de indruk dat het wel lukt, dan krijg je geweldige medewerking. Dat boek maar, is ook aangeboden aan iemand van het Koninklijke Maar een, een boek schrijven, dat is... Want zijn meer mensen in een boek willen schrijven. Dat ja. is een goed verzoek, of moet daar meer bij? Nou, ja, we hebben om, ik heb om materiaal gevraagd. Uh, en ze hebben een speciaal archief, een inventaris... over dat wat er is van de Koninklijke Houtvesterij. Allemaal ja. ondergebracht in, gerubiceerd en staat in dozen. En uh, daar zijn we geweest voor een gesprek... En uh, toen zei ik, moet ik nu nog weer een, een verzoek indienen? Ik had er al vier in gediend, moet ik weer een verzoek indienen? Nee, het wordt besproken. Ik neem aan, met de majesteit. En uh, u hoort er wel van. En een week later werden we gebeld. U kunt uh, de stukken, mag u inzien? En toen werd me gevraagd, tot grote verbazing... Uh, wilt u, uh, hoe doet u dat? Heeft u familie in Scheveningen of Den Haag? Want yeah. dat wordt, want het zijn meters, hè? Uh, archief. Hoe doet u, dat? En u dat, moest dat? Ik zeg, dat vind ik aardig dat u dat vraagt, maar dat is natuurlijk mijn probleem. Dan we nemen we wel een treinkaart, mijn vrouw en ik, en dan zien we wel. Yeah. Nou zeiden ze, we hebben met de houtvesterij, die zit in de vleugel van Lo hebben we een regeling getroffen, Er is een kamer leeg boven, dat wist ik ook wel. En yeah. uh, zegt u maar wat u hebben wilt. Ja. Yeah dan uh, brengen we die stukken. En als ik daarmee klaar was, dan um, belde ik... en dan kwam de volgende lading. Dus dat ging gewoon een... Er, er, er ging een busje ja, met nou ja, archieven. Zeiden, ze zeiden, er komt op het loo regelmatig... onder andere bij prinses uh, Margriet en ook bij de stallen... er komt regelmatig iemand van ons. En af en toe achter in die auto, in die luxe wagen... een paar dozen liggen, dat is geen probleem. Zeg u het maar. Dat heb ik zeer attent gevonden. Ja, dat is Zo. toch wel een bijzondere behandeling. Ja, een hele bijzondere behandeling. Ja. Kreeg u alles mee wat u wilde? Ja, uiteindelijk wel. Uiteindelijk ik moest er af en toe wel eens moeite voor doen. Ja, ik denk dat er een band moet ontstaan dat je elkaar vertrouwt. Want ze, sommige stukken laat men liever niet zien. Er zijn ook wel stukken bij, dat, en dat blijkt ook wel uit het boek. Bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, een, een vertrouwelijk rapport. En dat is zoveel jaar geleden een vertrouwelijk rapport... over het gedrag van het personeel tijdens de Tweede Wereldoorlog. Ja. En ja, daar, daar moet je voorzichtig mee zijn, maar ik heb het gezien. U moet er voorzichtig mee zijn. Vind ik wel. En u heeft er dus niet over geschreven? Of heeft ik heb er wel er over geschreven. Ja, er staat er heel duidelijk in, ja. De Tweede Wereldoorlog is een heel belangrijk onderdeel van het boek. Ja, maar... Kan dan. Uh, kunnen mensen daar verkeerde dingen in lezen? Of heeft nee. u zichzelf enigszins gecensureerd? Nee. nee, dat heb ik absoluut niet. Op het moment, ik heb dus ook niet rechtstreeks met de houtvesterij meegewerkt, want en dan leggen ze een beetje een claim op je. En dan kunnen ze zeggen, dat mag er wel in, dat mag er niet in. En dat heb ik van begin af aan, hebben mijn vrouw en ik gezegd, wij doen het volkomen zelfstandig. En ik heb wel een meelezer gehad. Ja. Dat is een man geweest die uh, daar 40 jaar gewerkt heeft als boswachter en later als hoofdbeheerszaken. Dat was dus de tweede man in de hiërarchie. En die was met pensioen en die heeft elke, elke letter meegelezen. Maar dat was voor uzelf? Die kwam niet vanuit nee, het huisagif Nee, nee dat, was helemaal, dat was helemaal mijn keuze. Ja. Want die kende ik goed. En, en die heeft ons dus behoed voor zeg maar, technische uitgeleiders op het gebied van bosbouw en dat soort zaken. Maar als ik denk, oh, uh, u zegt net van een bepaalde gedeelte uit de oorlog... dat, dat, nou, dat mag je niet zomaar uh, overschrijven. Aan wat voor verhalen moet ik dan denken? Nou, uh, het verhaal is bijvoorbeeld... Uh, je had dus houtvesters en die opperhoutvester. Ja. Wat doe je in de, uh, in de Tweede Wereldoorlog? Uh, blijf je zitten? Ja. Of... Uh, maak je plaats. Als je plaats had gemaakt, had je daar een Duitse bosbouwer, een Duitse officier voor in de plaats gekregen. En wat, wordt dan, en, en, en wat zijn dan de gevolgen voor het, uh, voor het personeel? Die, die paar honderd bosarbeiders. Ja. Hè? Dus men heeft afgesproken te blijven zitten. En dan krijg je de situatie van burgemeester in oorlogstijd. Dat betekent dat je wel hout moet leveren aan de Duitsers... maar dat je daardoor op je post blijft... en dat je veel kunt doen voor je mensen onder je. Ja. En dat is sommigen wel kwalijk genomen na de Tweede Wereldoorlog. En daar is dus een onderzoek naar gedaan? Ja, ja door, door de politieke woord. En, en politiek. hoe is het dan afgelopen voor, nou, voor die mensen? Uh, voor één, dat was de opperhoudvestig van Zuchtelen van de Haren, jonkheer van Zuchtelen van de Haren, die is uh, op grond van het feit dat hij hout heeft geleverd aan de Duitsers door koningin Wilhelmina ontslagen. Die is ontslagen. Die is ontslagen. Maar de voorzitter van die zuiveringscommissie, de Beaufort... die uh, is daar kennelijk niet mee eens geweest. Want die heeft ervoor, heeft ervoor gezorgd... dat hij meteen elders een betrekking kreeg als rentmeester. Maar, die, maar kijk, dat, dat was... Dus het maakte wat... niet heel veel uit... wat het, die onderzoekscommissie schreef aan de koningin. Nee, de koningin besliste natuurlijk ook over het personeelsbeleid. Hè. Maar dat was en... een redelijk emotionele keuze dus. Ja, dat was een dit keuze. Dat was dus zwart dit keuze. Uh, op grond van het feit dat er hout geleverd was aan Duitsers, ja, dat uh, dus in haar ogen meegewerkt was met de Duitsers, hè? het wordt collaboratie. Uh, op grond daarvan is hij ontslagen. En men heeft dus verder niet gekeken wat de man gedaan is dat, heeft. Is dat tekenend voor koningin Wilhelmina? van zo, zo emotionele Nou Ja, ik denk wel, als je fasseur leest en zo... dat, het redelijk, dat de dame redelijk, uh, met al haar goede eigenschappen... redelijk zwart-wit dacht. Ja. ja. Dus de man is ontslagen, ondanks het feit... dat hij in de oorlog verschrikkelijk veel goeds gedaan heeft. Ja. Wij gaan er zo meer over horen, maar het is inmiddels weer half acht. En wij gaan uh, luisteren naar de hoofdpunten uit het nieuws. En die worden gelezen door Renate Evers. Radio 1. Het NOS Journaal. De laatste editie van het Britse zondagsblad News of the World is verschenen. Met op de voorpagina de tekst Thank you and Goodbye. Van de laatste krant zijn 5 miljoen exemplaren gedrukt en de opbrengst gaat naar goede doelen. Het noordoosten van Japan is getroffen door een zware aardbeving en er werd een tsunami-alarm afgegeven. Het alarm werd na twee uur weer ingetrokken en er zijn geen berichten over slachtoffers en schade. De werknemers van de kerncentrale in Fukushima werden uit voorzorg geëvacueerd. Tristan van der Vlis, die in april een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn, had nooit een wapenvergunning mogen hebben. Dat meldde bronnen bij justitie. Van der Vlis stond al geregistreerd na een incident met een luchtdrukwapen. Volgens justitie is het een fout van de politie. En in het westen van Colombia hebben rebellen van de FARC in vijf steden aanvallen uitgevoerd. Bij de aanvallen, onder meer met autobommen, zijn zeker drie mensen omgekomen. President Santos noemt het een laffe reactie op de successen van het Colombiaanse leger. Tot zover de punten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Het is op de meeste plaatsen zonnig, maar vooral in het zuidoosten is er ook bewolking. De temperatuur ligt rond 13 graden en er waait een zwakke zuidenwind. Vanmiddag draait de wind naar zuidwest tot west en trekt aan de kust aan tot matig. De temperatuur loopt op naar 19 graden aan zee en lokaal 24 in het oosten. Er ontstaan vanmiddag steeds grotere stapelwolken en vooral in het oosten kunnen ze uitgroeien tot een bui. En daarbij is ook kans op onweer. Vanavond zakken de stapelwolken in en komen de nacht is er een weinig bewolking. De temperatuur zakt naar 13 graden aan zee en ongeveer 9 graden in het binnenland. Morgen blijft het overal droog en is er veel ruimte voor de zon. De wind waait uit het westen tot noordwesten en dit heeft gevolgen voor de middagtemperatuur. In het westen en noorden komt de temperatuur morgenmiddag namelijk niet verder dan 20 tot 22 graden. In het midden, zuiden en oosten van het land wordt het morgen 23 tot 25 graden. Dinsdag wordt het nog wat warmer met in Limburg wellicht 27 graden. Vanaf woensdag neemt de kans op buien weer toe en wordt het gemiddeld 22 graden. U luistert naar Dit is de Zondag. Radio 1. Ja, goedemorgen, mooi dat u nog steeds luistert naar uh, Dit is de Zondag. Als u net inschakelt, ik vertel even wie er hier bij mij zit. Dat is Bertes Mazen. Hij is uh, historicus, of misschien mag ik zeggen amateurhistoricus. Amateurhistoricus, amateur, amateur uit liefhebberij dus, uh, over de Veluwe. In het bijzonder over het kroondomein, het lo. Koninklijke Houtvesterij Het LO. Hij heeft daar een mooi boek over geschreven. samen met zijn vrouw Ine Maas te Braken. Um, en dat heet Groen door Oranje. En dat geeft de uh, geschiedenis van de Koninklijke Houtvesterij. van nou ja, uh, 1900 tot 1960 staat er. Dus ruim de eerste helft van uh, de vorige eeuw. Ja. Uh, we hadden het net even over, over Koningin Wilhelmina. die uh, natuurlijk, uh, nou, ja, ik zal maar zeggen, de, de hoofdeigenaar van het kroondomein was. Maar Prins Hendrik was er het meest. Wat heeft hij betekend voor het, uh, het loo? Prins Hendrik kwam in 1900. die yeah. ene is hij getrouwd, maar hij was er in 1900 al. En die heeft gezien dat er zo ontzettend veel grond beschikbaar was. Dat waren die heidegronden. Yeah. Dat waren toen gemeenschappelijke bezittingen, markengronden. En die konden nooit opgedeeld worden. Maar in de 86 1886 komt er een wet die dat mogelijk maakt. Dus ontstaan er veel landgoederen. Uh, die grond wordt niet meer gebruikt door die boertjes... en die wordt dus gekocht door grootgrondbezitters. grondbezitters. Ik denk aan, aan de familie Kruller. Hè. Dat is ook een ja. voorbeeld in Onderlo. Van en het zet... de beroemde ja, Museum. En uh, dat heeft prins Hendrik dus ook gedaan. Hij heeft duidelijk gezien bij zijn komst... dat er mogelijkheden waren om een groot landgoed te creëren. En tussen 1901 en 1915... heeft hij dik 6.000 hectare erbij laten kopen... Ik zeg duidelijk erbij, erbij ja. laten kopen. Want dat ging vaak via stroomannen. Uh, en die dan traden dan op. En, uh, Wa waarom deed je dat via stroomannen? Ja, dat, dat werkte minder prijsopdrijvend. Oh, natuurlijk. Want als, als de koninklijke familie... En dan dachten ze dat de koningin heftig cent zat hè, op zijn ja. verloos. En dan uh, werkte dat prijs opdrijvend. Dus het werd via uh, notarissen en via uh, mensen uit de buurt werd opgekocht. Ja. En werd later overgenomen. Hè. Maar dat is ongelooflijk geweest. In, tussen 1900 en 1915, dik 6.000 hectare. Dat was al 3.000, maar je hebt er 6.000 bijgekocht. Dus, en dat is zijn initiatief geweest. Ik zeg duidelijk, initiatief. Want het geld kwam natuurlijk uit een andere kast. Dat kwam uit de kast van koning van de Mina. Was dat zo gescheiden? Nou, nee, dat was. Ja, dat niet. Voor de aankoop van de landgoederen, denk ik niet. Want zij was er ook sterk voor. Uh, zij hield er van het landgoed. Zij vond dat ook allemaal uitstekend. Uh, als we het hebben over gescheiden, zitten we meer in de privésfeer. Uh, uh, uh, want van Prins Hendrik kwam hier. En had geen geld. Nee. Er is hem 150.000 gulden toegezegd. Maar dat is nooit uh, doorgegaan. Dat heeft men, uh, die dus belofte... hij had geen leefgeld? Hij had geen. Ja, dat kreeg hij wel, maar dat kreeg hij van koning van de Mina. Dus zegt men wel eens spottend in Apeldoorn: hij moest elke morgen onder het boterambodje kijken of er <laughs> nog een paar flappen lagen. Dus uh, de man heeft uh, geen geld uh, gehad. Die was uh, financieel afhankelijk van haar. Zeker na de Eerste Wereldoorlog, want toen droogde de geldkraan vanuit ja. Duitsland ook op van zijn familie. Dus, uh, maar het landgoed, dat is dus een andere kwestie: ja. kopen van de gronden. Waarom, waarom deed hij, hij Hij is beroemd uh, om het jagen. Ik lees ergens in uw boek dat hij in zijn hele leven... ongeveer 30.000 stuks ja. vee heeft, of vee, wild heeft... Uh Geschoten. Ja, 30.000. Was het primair zijn, zijn ja, gedachten wel een jachtgebied? Dat was een, ja, dat is, ik denk dat het een van zijn gedachten geweest is toen hij hier naartoe kwam. Uh, je kunt een heel groot, groot landgoed met een enorme wildstand creëren... waarop je ontzettend veel met je gasten kunt jagen. Vooral drijfjachten. Ik ja, denk die heeft dat hij dat, ook geïntroduceerd in Nederland. Ja, ik denk dat dat uh, zijn grote drijfveer geweest is. Een jachtgebied. En, en, en daar ging hij dan, uh, met al die, die mensen, ging hij daar jagen? Dat was um, ja, voor de gezelligheid? Of was dat een ja. representatie? Ja, uh, de Duitsers zouden zeggen een representationsrivier. Hè, uh, waar je gasten kunt uitnodigen. Ik noem het ook altijd de parel aan de kroon. Mm. Uh, en uh, dat uh, was bij hem ook zo. En hij heeft dus veel van zijn, vooral Duitse vrienden, uitgenodigd... en die hielden dan drijfjachten uh, waarop zo ontzettend veel wild werd geschoten... op een manier waarvan we nu zouden zeggen dat kan niet meer. Nee. Maar goed, dat moet je zien tegen het licht van de tijd. Uh, ja, dat, dat was de grote hobby. Hij, heeft... hij kwam hier trouwens... Toen was het heideveld, hè? vandaar ja. ook dat ik gezegd heb, groen door oranje. Hè? De oranjes, hij dus, heeft het initiatief genomen om die heidevelden te bebossen. Hè? Vandaar groen door oranje. Ah, okay, ja, okay. Ja. Dat is de verklaring van de titel. Hij heeft gewoon heel veel vee, of vee, moet ik, zeggen. Ja. ik noem het over vee... maar hij heeft wild geïmporteerd, <laughs> bijna alsof het vee is, om op te kunnen schieten. Ja... Er was natuurlijk wel wat. Bij de eerste wildbaan van 3000 hectare liep men al 200 herten. Uh, die maar op... hij heeft bijvoorbeeld het wilde zwijn geïntroduceerd. Ja, nee, die vier heeft hij wilde zwijn geïntroduceerd. Daar zijn wij nu Want niet zo heel blij da mee Daarom had... Oh, jawel. Daarom had men... Dat wordt overdreven. Uh, oh. Jawel. Daar had men op... Uh, de, de Veluwe koppelt men daar ook ten wel eens de naam aan hem... van Varkensheintje, hè? Heijn, hè? Mijn vader noemde hem wel ja. de Heijn, hè? Uh, Hij heeft in 1904, de varkens waren uitgestorven. In 1904 heeft hij ervoor gezorgd dat het uh, wild weer terugkwam. Maar M hij maar heeft daar dus zwijnen heen gehad. heb je dan ook trouwens. Ja? Ja? Maar daar waren toen al klachten over. Over ja. dat de zwijnen daar de boel ontploegden. Ja, dat kwam, al vrij, dat kwam al vrij gauw. En vandaar natuurlijk dat die afrastering ook omheen stond. Er is ja. dus een hek omheen gezet. En uh, dat hek, dat staat er om... Uh, Twee, twee doelen heeft dat. Het ene is het doel van dat jouw wilders niet naar de buren lopen en die gaan schieten. Het andere doel is dat je de wildschalen beperkt op de landbouwgronden. Ja. U zei net, u vindt het allemaal een beetje overdreven, de klachten over, over de overlast van wilde zwijnen. Ja. Maar ik heb wel eens zo'n ongeploegd veld gezien. Het hmm. zal maar in je achtertuin gebeuren. Ja. Maar Hoort dat erbij? Ja, als je buiten woont, is dat toch de, is dat de, conse dat is toch de consequentie van buiten wonen? Uh, als mijn kippen opgegeten worden door een vos... Ja. Dan, is het, dan is het toch mijn schuld. Dan heb ik hem niet goed opgeborgen. Hmm. Ik vraag me af of ze er op de velo ook allemaal zo over denken. Nee, hey, dat, <lacht> dat, dat, dat, dat, dat, dat denk ik niet. Maar je woont buiten. En je woont buiten met consequenties. Ik wil toch nog even naar, naar prins Hendrik. Want uh, voor het weet zitten we inderdaad uh, helemaal in, uh, in de politieke discussie... <lacht> over wat we met de zwijnen aan moeten. Uh, prins Hendrik was dus ontzettend veel op het jachtdomein. Was dat voor hem een soort... Een soort vlucht van het, van het leven aan het hof? Ja, ook. Dat heeft hij vaak gedemonstreerd. Dat hij eh, het protocol probeerde te ontlopen. Daar had hij ja. nog een ongelooflijke regel aan. Uh, ik denk ook dat hij totaal heeft onderschat hoe het hier was. Hij kwam met een feodaal staatje, waar nog, nooit een, waar nog helemaal geen volksvertegenwoordiging was, enzovoort. Dus hij heeft de situatie hier onderschat. Hij vluchtte dus onder andere in, in die jacht. Maar het was ook zijn grote passie. Haar officiersopleiding, maar verder was, werd de vrije tijd besteed met, met, met jagen. Ja. Het, was een, het was een fervent jager. Maar hij had daar ook echt vrienden op, uh, op het uh, kroondomein. Ja. Hij was heel erg bijzonder bevriend met een, uh, met een opperhoutvester. Met een houtvester bijer. Ja. ja. Wat die... was dat voor een vriendschap? Ja, ik, kent, overigens, ik heb erg veel informatie van de kleinzoon van deze man nog. Van die okay. bijer. Dat is dus weer een bron, hè, wat ik ja. straks over hadden. Die, uh, die bijer die is in 18 in 18, 1893 18, al hier naartoe gekomen. Nog onder Emma. Ja. Toen hebben ze het eerste wildbaantje van 3000 hectare uh, gemaakt. Hij kreeg ook de naam van wildmeester. Ja. Moest voor het wild zorgen. En dan komt later Hendrik in 1901. En die heren kwamen uit dezelfde feodale wereld. Ja. Uh, en dat werden dikke vrienden. Maar hoe, hoe dik was dat? Ik heb het in uw boek gelezen... Uh, Prins Hendrik had boezemvrienden, maar Beier, dat was toch een verhaal pad. Alte kameraden. Aber, ik noem het alte kameraad. Maar ja. wat moet ik daarmee? Wat, is dat, wat betekent dat? Uh, dat betekent dat de heren bevriend waren en dat ze samen op, uh, op pad gingen. Dat ze samen naar het buitenland gingen. Dat ze samen op jacht gingen. Uh, dat dat, dat uh, Hendrik bij Beier privé thuis kwam. Op zijn fietsje. Ja, op zijn fietsje. Ja, dat was recht tegenover het paleis. Amersfoortseweg nummer 1, de houtvesterswoning. En dan ging hij dan op bezoek. Nou, waren die twee ontzettend goed bevriend met elkaar. Ja, maar koningin top. Wilhelmina was dat niet. Die Kon... was, moest niets van hem hebben. Koningin Wilhelmina uh, heeft gedacht, en ik denk dat ze daar fout zat... heeft gedacht dat een Beier een negatieve invloed had op haar echtgenoot... En ik, wat voor een invloed? Zou... Ja, uh, dan, komen we, dan komen we in de chroniek Scandaleuze. En daar heb ik eigenlijk geen zin aan. Omdat om, dat de heren dus uh, op pad zouden zijn geweest. En uh, uh, ja, echt, echt dus negatief. Moet ik dan de, denken aan een soort vrijgezellenbestaan? bestaan? Of... Ja, ja. Uh, veel in het buitenland zijn, uh, Berlijn hè, in die beroemde 20 en 30 jaren. Uh, een, een, een, misschien een wat losbandig leven, dat weet ik verder ook niet. Maar in ieder geval werd Beier ervan uh, verdacht... dat hij dus een negatieve invloed had op Prins Hendrik... op de yeah. echtgenoot van Wilhelmina. En uh, dat is volgens mij totaal onjuist. Maar het heeft er wel toe geleid dat Beieren in 1929... op staande voet heeft, is ontslagen. Ja. En naar aanleiding van een klein akkerfietje, de bekende druppel... Hè, die de emmer doet ja. overlopen, uh, Beieren is ontslagen. Hendrik, en dan kun je zien hoe zwak zijn positie was... Hendrik heeft, heeft hemel en aarde bewogen... Om, de, om beier weer in zijn oude functie van houtvestig terug te krijgen. Dat is niet... Gelukt. Nee. Bijen kregen een salaris werd afgekeurd, zogenaamd, op uh, medische, redenen. O, medische redenen. Die is, uh, kreeg 4000 gulden uh, pensioen opgebouwd, yeah. dat is netjes, maar kreeg er nog 2750 bij oh. als een toelage van hare majesteit. Maar waarvoor kreeg die dan? Ja, en dat heb ik me ook al wel afgevraagd. En daar ben ik jarenlang niet achter kunnen komen, totdat ik op een bepaalde manier een afschrift van een soort contract uh, vond. Dat is, het leuke snuff, dat is nou het leuke snuffelen in yeah. archieven. En en daar stond dus op dat hij die 2750 gulden per jaar kon krijgen. als hij zich buitenslands grenzen begaf. Dus het was een oprottpremie, zei ik. Ja, het was een En dat hebben de heren prachtig opgelost. Want Hendrik had in het buitenland, in Mecklenburg, bij Gustro. een particulier landgoed van 2000 hectare. Dobbien. Ja. bestaat altijd nog. En uh, daar ging Beier naartoe, op verzoek van Hendrik. om uh, het landgoed uit de rode cijfers te halen. Dus was hij over de grens en Hendrik ging regelmatig naar zijn landgoed toe. Waren ze toch bij elkaar? Het is de lucht de Oezel, het is het torentje van spiek. Het is de weg van nens klooster en de west langs de dijk. Het ben de munt, het ben de moer, het ben de kijking en de beur. Het is als land, word ik als kind, nog niks begreep van Pino's Het ben de meuns, het ben de beul. Het is een doevertillende, tillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boelvloot, van waar vermos ik het zo naar mee. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzod in de blauw. Het is de horizon bironen vlak vlak noorden denne bui. Dat is Milans, Minogalaan.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 Voor Edestaal. Dat is toch wel enorm terecht. Vandaag is het uh, 25 jaar geleden dat uh, Edestaal is overleden. En uh, u bent nogal fan van Edestaal? Ja. U heeft ook in Groningen gewoond? Ja. Maar Ede, die bezinkt hier het, het Hoge Land. Het Hoge Laand. <laughs> en dat ziet er toch niet zo uit als de Veluwe. Nee, is fantastisch. Van het Hoge Laand, hè, op zo'n gehoord is ja. gezegd... wordt eh, door Thijssen, de beroemde Jacques P. Thijssen... Ja. gezegd dat de hand van de cultuur zwaar op het landschap drukt. Dat vind ik heel mooi gezegd, want het is allemaal landbouwgrond. Hè. Ja. Eh, het is strak. Uh, met hier en daar een terp en hier en daar wat, wat, wat, wat, wat, wat bomen langs de weg. En het is, het is, het is schitterend. Ik, het is fascinerend. Ik ben er ooit benoemd in 1968. Op een druilerige novemberdag. Yeah. Terwijl de wegen spiegelglad waren van uh, de, de klei met de, met de, met de bietencampagne. En uh, toen zei ik tegen de burgemeester... Uh, toen zei hij, wat vindt u het hier? Neemt u het aan? Toen hebben wij gezegd, ja, ongezien hoor. we hadden <laughs> het nog helemaal niet gezien verder. Ongezien, vindt u het mooi? Ik zeg, ik vind het schitterend. Toen zeiden ze tegen me, dan moet je blijven, want het wordt alleen maar mooier. Kijk eens aan. Wij gaan, uh, wij gaan naar iemand anders die uh, dingen mooi vindt... En dingen ook nog eens heel erg mooi kan zeggen. Wij hebben elke zondag een dichter bij de zondag. En uh, die is nu aan de telefoon. Floor, ben je... Ja, heb jij uh, een, een paar mooie dichtregels... naar aanleiding van het gesprek tot nu toe? Hoi. Hoi. Ja, ik hoorde mijn uitzending net pas. Oh. Hoi, uh, ik ben Fraukje. Oh, sorry. vrouwtje. ja. ja. <laughs> Dat geeft niet. Ik heb inderdaad een paar dichtregels geschreven. Zal ik beginnen? Ja, graag. Graag. Het kroondomein. Er is nog een gebied in Nederland waar je kunt verdwalen. Waar je niet hier moet je zijn, bordjes ziet. Hooguit, als je geluk hebt, kijkt een everswijn je verbaast aan. Ooit zijn deze boompjes geplant door kinderen en bosarbeiders met witbrood en suiker. Als lunch vanzelfs, een oud verdwaalbos is ooit aangeplant. De mystiek is boom voor boom in de grond gezet. De stilte groeide langzaam in de takken. Vrouwtje. Ja? Wat mooi. Ik krijg hier een opgestoken duim van Bettes. Vind je het een mooi gedichtje? Ja. Wat, wat, wat vind je er zo mooi aan? Ja, omdat duidelijk uh, die dingen die erin uh, staan... Uh, die aan de basis van het grondomijn liggen. En vooral dat wat mystieke. Dat mystieke. Ja. Vrouwtje van de ploeg... Dat is je hele naam, dankjewel. Ja, als, als u het gedicht wil naluisteren, dan kan het overigens op eo.nl-dit-is-de-zondag. Uh, en uh, ik heb het idee dat mijn gast uh, dat vandaag ook gaat doen. Um, het kroondomein. Komt, kwam koningin Wilhelmina er eigenlijk nog wel eens? Ja, veel. Ja? Ja, veel. Uh, zowel voor haar als voor haar man, prins Hendrik, was het eigenlijk hun huis. ja. Yeah. Ja, ze voelden zich daar beide geweldig goed thuis. En Koningin Wilhelmina, die had dan ook nog een hobby. Ze deed veel aan kunstschilderen. Ja. En ze heeft dat landschap ook veel in, uh, op het doek vastgelegd. Ja. En was toen dus regelmatig zelfs met een speciaal wagentje. Het Lijkt een beetje op zo'n zo werkkeet wat ja. je langs de weg ziet. Zo'n schafkeet. En die werd aan het bos ingereden. En een kacheltje erin enzovoort. Bestaat altijd nog dat wagentje. Staat oh. in de stallen. En uh, dan, dan schilderde ze het. En je kunt ook, vind ik... Ik heb toch vaak een dame genoemd... een milieuactiviste afhaal naar letteren. Uh, ze, ze heeft duidelijk een stempel gedrukt op het gebied. Ja. Ze heeft van bepaalde terreinen gezegd... ontginnen tot hier en niet verder. Dus dan wilde men een heideveld. Ja. Ze stond zelfs al op een kaart. Wilde men dan nog bebossen. En zij zei nee, dat gebeurt niet. Ik weet dat professor Bijhouwer, een landschapsarchitect, Dat deze dus net zo zwart-wit... Nou ja, ik, Zoals veel dingen Ja, dan, dan zei ze, ja, dat, het, het was haar, haar landgoed. Uh, er heeft lange tijd een rozenstruik gestaan op, op een grindweg richting Uddel. En ja. die stond bijna op de weg, maar die mocht niet weg. Want er moest er maar een hekje omheen, dan moest je er maar heen rijden. Ja. En ze heeft ook gezegd uh, van dat Heideveld tot hiertoe en niet verder. Ik ken een paar stukken die men had willen bebossen. Maar dat heeft zij uh, tegengehouden. Ja, tegengehouden. De huidige koninklijke familie, komt die daar nog veel? Ja, die komt daar wel. Daar heb je natuurlijk niet zo'n zicht op. Maar en als uh, je er wandelt, kan je ze tegenkomen? Nou, nou, dat is mij één keer overkomen. Twee keer. Uh, dan is het meestal dat ze voorbij rijden in een, in een wagentje of zo. In een, in een, in een koets... Uh, het gebeurt meestal in tijden uh, vooral in september bijvoorbeeld als het gebied afgesloten is 15 september uh, tot 25 december is het gebied afgesloten ja. voor het publiek dat is in verband met de, de zogenaamde hertenbrons, de, de, de voortplantingstijd van herten ja. maar het is ook in verband met de jacht en dan wordt het, ook tijdens de bronst, uh, wordt het door de koningin uh, bezocht met, met gasten. Maar jaagt de koninklijke familie op dit moment nog zelf? Of uh, laat ze dat over een andere? Het wordt voor een belangrijk deel, uh, neem aan dat de prins jaagt. Uh, Willem Alexander. Ja, maar het, wordt, het is vooral iets, dan hebben we weer dat woord representationsgevier. Mm -hmm. uh, het is vooral voor, voor buitenlandse gasten. En vooral veel Duitse adel, oude adel. Die komen jaar ge, die komen daar jaar. Die worden uitgenodigd en die komen een jaar op jaar. Is... U kunt ook in mijn boek nog wel ergens een, een, een lijstje vinden met, met namen ja. van de mensen die er kwamen. Ja, maar ook op dit moment. Ja, op dit nog, moment nog steeds, dit... zoals vroeger eigenlijk. Nou, nee, er wordt anders gejaagd. Vroeger waren het de drijfjachten. Hè? Dan dreef je met een hele grote groep... een bosarbeiders, dreef je een bepaald vak uit. En aan het eind van dat vak, ik zeg het nu heel eenvoudig... Ja. stonden dan de schutters. Hè? Met weinig kansen voor het wild dus. Met tot weinig kansen voor het wild. Maar dan hebben we het over de tijd dat er in twee dagen... 300 varkens werden geschoten. Uh, en daar was de wildstand ook na. Er liepen op ja. een bepaald moment... op je 10.000 hectare liepen 2.000 edelherten... Hm. Nou, dat is zo krankzinnig hoog... dat, ik zeg altijd, van de voetzolen tot twee meter hoog... daar zat geen groen meer tussen, hè? Dat, Omdat, dat ja, ja, het ging om, om, om... en nu is de stand teruggebracht naar, ik denk, zo'n 250 edelherten. Maar daar wordt wel op gejaagd. Want als je niet jaagt, dan krijg je weer dezelfde situatie... dat, het, dat de wildstand zich zwaar vermeerdert. Ja. Edelherten nemen dan toe met zo'n 35 procent... en met feikers kun je wel opgaan tot 100, 150 procent. Ja. Hoe... Uh, hoe, hoe... Gaat het nu verder met het kroondomein? Blijft de koninklijke familie zich daar verantwoordelijk voor voelen? Of zouden ze ja, er vanaf van af willen? dat is heel mooi gegaan. Dat was een gedeelte, is staatsdomein. Dat was ja. uit de tijd van de stadhouders. 3000 hectare. Daar hebben ze de prins Hendrik dus die bijna 7000 hectare bijgekocht... wat we straks over hadden. Ja. En dat was dus particulier landgoed. En bij een particulier landgoed moet je vrezen voor erfdeling. Ja. Ja, en koningin Wilhelmina had er nog geen probleem mee, want... Opvolgster was Juliana, dochter yeah. Juliana. Is het dus onder één hand. Maar er kwamen al kleinkinderen aan. En dan kun je dus vrezen dat op een gegeven moment... als het Particulier Landgoed is, dat het opgedeeld gaat worden. Yeah. En dat heeft ze willen voorkomen. En toen heeft ze samen met de toenmalige ophoudvester. heeft ze dus uh, de wet op het kroondomein laten aannemen in 1959. En dan dat betekent? Het, dat gaat naar de staat en dat betekent dat het ondeelbaar is. Dus het blijft dit gebied. Het blijft dit gebied. Daar was haar grote angst. Dat het, zou, uh, ja. dat het versnipperd zou worden. Maar, maar, maar dan is het nu, Het blijft één gebied. Maar hoe ziet de toekomst er nu uit voor dat gebied? De toekomst, ik denk dat. Uh, de toekomst wel veilig is. Want het blijft bij de kroon. Ja? U maakt, maakt zich er geen zorgen over? Ik maak me geen zorgen. Ik maak me wel zorgen over de Veluwe. Maar ik maak me minder zorgen over het kroon -lomein. Dat wordt goed bewaakt. Uh, dat is in handen. Ja. Maar het is wel zo dat als er onverhoopt geen koninklijke familie meer zou zijn... dan valt het terug in de particuliere status... dan wordt het weer van de koninklijke familie. Maar dat is een, dat, dat, dat, dat is een scenario waar... Dat zit er, niet gebeurd. Dat er wat, niet gebeurd. Wat voor zorgen maakt zich over de feduwe? Nou, ik eh, neem altijd de volgende vergelijking. Als u met, met uw bijtjes op een uh, flat woont... of in een eens, gezinswoning en u legt nieuwe vloerbedekkingen erin... dan kunt u er vreselijk lang mee doen... Als u daarin woont met een zes, zeven, achttal kinderen... dan slijt de vloerbedekking. Yeah. En dan met een paar jaar, dan moet u hem vervangen. Ik vind het en te druk worden op vind, de Veluwe? Ik vind dat de Veluwe slijt. Ik meen dat ik, dat, dat ik na, na, na zo'n 60 jaar bewust... 50, 60 jaar yeah. bewust rondkijk en dat ik dat mag constateren. En waar ziet u die slijtage dan? slijtage zie je dus uh, dat uh, uh, er veel wegen zijn gekomen... Neemt u bijvoorbeeld maar de A1, neemt ja. u maar de A50. Uh, ik zie het aan de enorme hoeveelheid mensen die hier komen. Uh, en dat, dat brengt vervuiling met zich mee. Uh, soorten, planten verdwijnen. Uh, uh, uh, ik kan niet anders zeggen dan dat het slijt. Ja. Iets wat je gebruikt, slijt. En die we slijt. Dat zie je niet oppervlakkig. Maar als ik het dus mag vergelijken. Uh, en wij woonden, als ik het vertellen mag. Mm -hmm. Wij woonden aan de Zandweg, het ja. huis. Nou, uh, in de jaren 50. Uh, dat is een zandweggetje, dat is nu een verharde weg, een toegangsweg tot de A1. Uh, in die tijd weet ik nog dat met mijn ouders wel eens voor het raam stonden... en dan zeiden ze, Gut, het is druk vanavond. Ja? De, het is Gaat druk vanavond, want uh, er, waren, er waren er acht fietsers langsgekomen. Ja. Ja? En als er s'nachts een auto was gekomen om drie uur, dan hadden ze er veertien dagen nog over. En nu kan ik bijna mijn uitreding uitkomen. Kijk eens aan, zo druk is het. Ik uh, ben heel dankbaar dat uh, het gastenboek weer even binnen wordt gebracht. Uh, want we zijn alweer aan het einde van, uh, van ons gesprek aan het goh, komen. Goh. Ja, het gaat zo snel. Uh, u heeft uh, in ons gastenboek uw ideale zondag beschreven. Ja. Kunt u daar iets over vertellen, hoe die eruit ziet? Ja, maar dan hebben we het wel over de ideale zondag. Ja, de hè? ideale. En uh, bestaat die wel, vraag ik me af. Hè? Ja. Oké, okay. uh, dat is te vroeg op en bos in. Ja. Uiteraard konden mijn... Uh, nou, dan op het fietsje dat gebied in. En dan hopen dat een wild je pad kruist. Dan ben je thuis op een tijdstip dat je dan OVT kunt luisteren. Ja. En misschien pik ik dan nog iets mee van vroege vogels. Dat hangt van het weer af. Ja. En uh, dan wordt, als het uitgezonden wordt, is het buitenaf voor het programma. De vermoeiende ochtendtocht zorgt ervoor dat ik smiddags toch wel een tukkie doe. Ja. Even slaap. En de dag is bijna vermaakt als mijn kinderen, mijn zoons... komen met hun dames en mijn kleinkinderen. En dan ga ik het liefst met de kleinkinderen alleen het bos in. Dat er verder geen toezicht bij is, maar dat ik er alleen mee kan rommelen. Ja, ja. En, uh, en de pauzes tussen die evenementen worden opgevuld... door het lezen van de omvangrijke weekedities... van de regionale kranten Stentor en de Volkskrant. Hè. Dat zijn zo dik tegenwoordig dat je de kruiwagen bijna mee kunt nemen... <laughs> En in de zomermaanden uh, na de maaltijd maken mijn vrouw en ik vaak nog een, uh, een ommetje. Ja. Uh, weer in het bos natuurlijk. Of we bezoeken wat minder uh, mobiele oudere kennissen. En uh, ja, dan zit de dag er wel op. En als ik dan erg moe ben, is er altijd wel een Duitse crimie. Ah. Spannend. Nou, u had het er al even over. Uh, wij zijn aan het einde van ons gesprek gekomen. U kunt dat naluisteren op eo.nl uh, slash dit is de zondag. En na ons komt Vroege Vogels. Menno, wat hebben jullie in de uitzending? Ja, goedemorgen Ed. Ja, vandaag eigenlijk drie uur Natuur en Milieu achter elkaar. Yeah? Nou, we pakken gewoon twee uur door. Dat is uh, goed om te horen bij jullie. Uh, wij gaan knoflookpadden uitzetten. We hebben het over uh, de fosfaatcrisis. Uh, er is te weinig fosfaat in onze wereld. Dat is een belangrijk element en er dreigt een tekort. Daarover gaan we praten. En natuurlijk heel veel